Een uur. Dit is rondje opgekomen met het CNW journaal. Bij Graven hierdoor is het waterpeil in de Maas tussen Graven en Sambeek drie meter gezakt. Aan de binnenkant van de dijk kan nu kwelwater ontstaan dat zand en klei wegspoelt waardoor de dijk verzwakt.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 In de Randstad op de AE namers het Amsterdam tussen Eenbrugge en Blarikum 4 kilometer na nogal met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht, de vertraging loopt op richting het uur. Omrijden kan via Utrecht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Gelijk like aan melody. Zo'n begin van uur 2 van Stadvoort op Zondag.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 En penningmeester en nu nog penningmeester Nanning De Wit en algemeen bestuurslid wie anders Peter Tromp.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 17 ook weer goed met deze single van de Mac-Band en Roasters Are Rats. Ja, webcams, Albert-Jan, die worden steeds belangrijker. Je ziet ze eigenlijk bijna overal hangen en ze worden gebruikt... zowel voor de beveiliging als het laten zien wat je doet hè, tijdens evenementen. Bijvoorbeeld de ijsbaan in Zandvoort, die heeft haar eigen webcam. Te zien op ijsbaanzandvoort.nl of op de ZFM Zandvoort-app...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 Twee. Twee. www.zfm-live.nl Kan je live meekijken tijdens deze show voor top zondag. She's married now or engaged or something so I You sold it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 Strong Die net wakker is geworden op deze zondag 1 januari 2017. John Jet en de Blackhearts. I love rock and roll. Ja, je hebt wel wat gewist trouwens, want op twee uur. Eh...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 die de nog regerende kampioen van vorig jaar, Chin Chin, zal gaan vervangen. De entree is uiteraard gratis en het kijkgenot des te groter. Nou, daar doen wel aparte namen mee, hè? Bijvoorbeeld aan de kook in zo. Weet je wel? ja, ja. Dat heeft met die fluitketel te maken. Heel goed, Ja, ja, ja, ja, ja, Oké. Nou, in ieder geval is die finale dus aankomende dinsdag op de ijsbaan. En iedereen is van harte welkom om mee te kijken daar. En mee kijken op de ijsbaan kan je nu ook trouwens, hè? Via de CFM. Je live mee op de ijsbaan in het centrum. on fire. tell baby,